Shabbat Shalom op 20 juni 2020. Laten we starten met de dienst. Nou, we beginnen altijd met het uh, blazen van de shofar. Dus laat ik eerst even horen en dan uh, gaan we gelijk daarna zingen we het lied Shabbat Shalom. Schema zingen, dat zal ik even op het scherm zetten. Schema Israël, Javé Eloheinu, Javé Echad, Baruch Shem kevod, Malchuto Leolam faet. Hoor Israël, Javé is onze God, Javé is één.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 dan wil ik dat we Psalm 92 gaan zingen. een bekende Sabbatspsalm. Dan gaan we de parasha voorlezen. De eeuwige sprak tot Mozes. Stuur mannen om het land Kanaan. Het land dat ik jullie zal geven om het land te verkennen. Neem voor elke stam één man. Mozes nam van iedere stam één stamvorst. En stuurde ze vanuit de woestijn van Paran naar het land Kanaan. Dit waren de mannen. Shamua, de zoon van Zakur uit de stam van Rewen. Yabat, de, de ja, wat zoon van Guri uit de stam van Shimon. Kaleb, de zoon van Jefune uit de stam van Jehuda. Yigal, de zoon van Jozef uit de stam van Jezeschar. Jehoshua, de zoon van Nun. Uit de stam van Ephraim. Palti, de zoon van Refua. Uit de stam van Benjamin. Gadiel, de zoon van Sodi, uit de stam van Zulul. Gaddi, de zoon van Susi, uit de stam van Jozef. Voor de stam van Manasseh. Amriel, de zoon van Gmali. uit de stam van Dan. Setour, de zoon van Michael, uit de stam van Asje. Nagbi, de zoon van Wafsi uit de stam van Naftali. Geoel, de zoon van Nagi, uit de stam van Gad. Deze mannen werden uitgestuurd door Mozes om het land te verkennen. En Mozes stuurde de mannen naar de Negev in het zuiden. Beklim de berg, sprak Mozes, kijk over het land, of het, sterk, of het zwak, is, of zwak volk is, of hun steden sterk zijn en of de grond goed is. Neem als het kan ook vruchten van het land mee. Ze trokken op en verkenden het land van de woestijn Tzin tot aan Reghof en een van hen trok naar Geuron. Ze kwamen tot het dal van Eskel en steden daar een druiventak, waar één tros druiven aan hing. Maar die moesten zij met z'n tweeën dragen zo zwaar was deze. Na veertig dagen kwamen de mannen terug van hun verkenningstocht. Zij brachten verslag uit aan Mozes en de Aaron en het hele volk. En zij spraken, het is een land dat overvloeit van melk en honing. Kijk maar naar deze vruchten. Maar het volk dat er woont is sterk en de steden machtig. Zelfs afstammelingen van de enakieten, Anak is reus, hebben wij er gezien. In het zuiden woont het volk van Amalek, in de bergen het volk van de Gittiten, de Jebusieten en de Emorieten. De Kanaanieten wonen tussen de zee en de Jordaan. Kalef van de stam van Jehuda bracht het volk tegenover Moos tot zwijgen en zei Wij kunnen best dit land veroveren, want de eeuwige is met ons. Maar de anderen bleven vertellen dat de volkeren van het land te machtig zijn. Het volk drong op tegen Mozes en Aaron en zei, waarom hebben jullie ons uit Egypte geleid om hier te sterven door het zwaard? Waarom moesten wij Egypte verlaten, opdat onze vrouwen en kinderen hier oorlogsbuit worden? Laten wij een andere lijden aanstellen en terugkeren naar Egypte. Josia ben -Nun en Caleb van de stam van Jehoedda zeiden tegen het volk, Vertrouw op de eeuwige, hij heeft ons naar dit land gebracht en zal ons dit land laten veroveren. Maar het volk luisterde niet en wilde hen als tenige toen de eeuwige verscheen in de tenten samenkomsten. De eeuwige sprak tot Mozes, hoe lang zal dit volk mij minachten? Hoe lang zullen zij weigeren te vertrouwen op mijn macht? Na alle wonderen die ik heb verricht, ik zal het volk laten uitsterven en jou tot stamvader maken van een groot volk. Mozes probeerde de eeuwige te vermeuren en zei, Waarom eeuwige? laat uw woede op tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte heeft gevoerd. De Egyptenaren zouden zeggen, Zie, de eeuwige van Israël heeft dat volk uit ons midden weggevoerd, onze slaven weggenomen, alleen om ze in de woestijn te vernietigen. Wat is dat voor een God? Schenk toch dit volk vergiffenis. Toen zei de eeuwige, ik zal op jouw verzoek vergiffenis geven aan dit volk. Maar allen die mijn wonderen hebben gezien, maar nog steeds geen vertrouwen hebben in mijn macht, die niet naar mijn stem hebben geluisterd, zullen het land dat ik hun voorouders beloofd had, niet betreden. Alleen Kalef en Jefunu van de stam van Juda en Joshua ben Noen, die wel vertrouwen hadden, zullen het land betreden. En hun nakomelingen zullen er wonen. Morgen keren jullie terug naar de woestijn in de richting van de Rietzee. Weer sprak de eeuwige tot Mozes en tot Aaron: Hoe lang zal dit volk blijven opstaan tegen mij? Ik heb het gemoppen gehoord. Ik zal niet vergeten in de woestijn, zullen hun lichamen dood neervallen. Niet jullie maar jullie kinderen en kleinkinderen zullen in het land wonen. Alleen Caleb van de stam van Jehoedah en Jehoesja de zoon van Jehoedon zal van jullie generatie in het land wonen. Jullie kinderen zullen wonen in het land dat jullie versmaad hebben, omdat jullie mij versmaad hebben. Als een doelloze kudde zullen jullie veertig jaar door de woestijn dwalen, gelijk aan het aantal dagen dat jullie het land verkend hebben voor elke dag een jaar, zodat jullie zullen weten wat het betekent als ik niet bij jullie ben om je te begeleiden. De mannen die Mozes hadden uitgestuurd en die geen vertrouwen hadden, stierven daar, nog voor het volk de reis door de woestijn hadden aangevangen. De volgende morgen stonden de kinderen van Israël op en zeiden, wij zijn klaar om te vertrekken en het land binnen te gaan. Waarop Mozes zei, waarom willen jullie dit nu? Het zal jullie niet lukken, omdat de eeuwigheid niet wil. Tegenover staan de Amalekieten en jullie zullen vallen door hun zwaard. Maar de kinderen van Israël luisterden niet en trokken op naar de top van de berg, ondanks dat de Ark en Mozes niet meegingen en in het kamp bleven. De Amalekieten en de Canaanieten kwamen uit de bergen, Leven de slag met het volk en het volk vluchten. De eeuwige sprak tot Mozes. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg, als jullie komen in het land dat ik jullie in bezit geef, en er is een vreemdeling die te gast is op doorreis is of te midden van jullie woont, weet dan dat er maar één wet is voor iedereen, voor jullie en voor de vreemdeling, voor de eeuwige is de vreemdeling aan jullie gelijk. Er is één wet en één recht. De eeuwige sprak en zei: Als jullie in het land gekomen zijn waarheen ik jullie zal brengen, dan zullen jullie eten van het brood dat het land voortbrengt. Van de opbrengsten van het land zullen jullie een deel afzonder van het gravenvermoeien. Het eerste deeg, het eerste koren zullen jullie aan mij wijden en offeren. De eeuwige sprak tot Mozes: Spreek tot de kinderen van Israël. En zeg hen dat zij tzitzit maken aan de hoeken van hun kleed, zij en alle generaties na hen, en dat het tzitzit aan de hoek van het kleed een hemelsblauwe draad bevat. Omdat jullie dit ziet hebben en het zullen zien, zullen jullie al de geboden van de eeuwige herinneren en uitvoeren en zullen jullie niet vallen voor de verleiding van jullie ogen en harten opdat jullie al mijn wetten zult herinneren en uitvoeren en geheiligd zijn naar mij. Jullie God, ik ben de eeuwige jullie God. Ik, die jullie uitvoerde uit het land Egypte, opdat ik jullie God zal zijn. Ik ben de eeuwige God. Wil ik Psalm 88 voorlezen? Een psalm, een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de koorleider op Magalat, Le'anot. Een onderwijzing van Heeman de Esra, heet Yahweh. God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen en ben geworden, als een man zonder kracht, afgezonderd onder de doden, net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Aan hen denkt u niet meer, ze zijn afgesneden van uw hand. U hebt mij in de onderste kuil gelegd en duistere orde in diepte. Uw grimmigheid leunt op mij, u hebt mij neergedrukt door al uw golven. Sela. Mijn bekende hebt u ver van mij verwijderd, u hebt mij tot iets gruwelijks fijn gemaakt. Ik ben opgesloten en ik kan er niet uitkomen. Mijn oog is treurig van ellende. Yahweh, ik roep tot u de hele dag, ik strek mijn handen naar u uit. Zou u wonderen doen aan de doden of zou de gestorven opstaan en u loven? Sela. Zou er van uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Van uw trouw in het verderf? Zouden uw wonderen bekend worden in de duisternis, uw gerechtigheid in het land van vergetelheid? Ik echter, ik roep tot u, Yahweh, mijn gebed aan u tegemoet in de morgen. Yahweh, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van jongs af. Ik draag uw bedreigingen, ik ben radeloos. U brandende toorn gaat over mij heen, uw verschrikkingen doen mij omkomen. De hele dag omringen ze mij als water, ze omzingen mij, allemaal. Geliefden en vrienden hebt u ver van mij verwijderd, mijn bekende zijn duisternis. Nou, het zal duidelijk worden waarom ik die psalm gekozen heb. Nog een paar liederen die we samen willen zingen. Dat is 368, hoor o Israël, de Heer is uw God. En dan 194, u maakt ons één. En dan psalm 42, is 2,81, als een hert dat verlangt. Dan willen we samen bidden. Nou, ik wil het hebben over, dus ik start met Psalm 42. Het thema van het verhaal is hoop op God. En ja, het wordt wel duidelijk waarom dat thema er is. En het begint met Psalm 42, een hele bekende psalm, we hebben het net ook gezongen. Voor de koorleider staat er voor een onderwijzing van de zonen van Korach. Nou, dat is al zo ontzettend frappant. Kinderen van Korach, hoe kan dat nou? Die zijn allemaal uh, in het graf verdwenen. Hè? Die zijn allemaal levend toch in het graf gezonken. Want daar staat in nummerie 16, vers 16. Mozes zei tegen Korach, u en heel uw aanhang... ...verschijn morgen voor het aangezicht van Jahwe, u en zij en ook aan Aaron. En waarom was dat? Omdat Korach, Datan en Abiram... ...die waren in opstand gekomen tegen het leiderschap van Mozes en Aaron... ...en die vonden, moest luisteren, wij zijn ook afkomstig van Levi... ...wij hebben ook recht om leider te zijn. En aangezien jullie dat helemaal voor jezelf houden... Ja, jullie zijn gewoon een stelletje machtswellustelingen. Wij denken dat wij het veel beter kunnen als jullie. God heeft daar een ander idee over. God had hun aangesteld. En God die zegt dan, "Moet luisteren ieder heeft een eigen vuurschaal, een koperen vuurschaal. Neem die mee, leg de reukwerk op. En ieder moet dan zijn vuurschaal voor het aangezicht van ja verbrengen. Dan heb je 250 vuurschalen. Zo groot was dus die opstandbeweging. Ook u en de aaron moeten allebei zijn eigen vuurschaal meenemen. Met daar dus reukwerk op. Nou, dat doet iedereen. Dus daar heb je dus 252 vuurschalen. Ze doen er vuur in en leggen er reukwerk op. En ze stelden zich op bij de ingang van de tent van ontmoeting. Ook Mozes en Aaron. En je kunt je voorstellen, dat is natuurlijk. Ja, de rest van Israël stond er omheen. Dus je hebt dus een club van 250 mensen die daar staan met hun vuurschalen. Het moet een enorme reuk gegeven hebben. Dus ik denk dat iedereen die reuk ook geroken heeft. Dat is natuurlijk een enorme reukwolk zou je kunnen zeggen, is opgestegen en heeft gewoon iedereen daar zo vervuld. Een lieflijke geur denk ik, ja, althans dat was de bedoeling, hè? Dat, daar was ook dat reukwerk voor. Dus dan lijkt het een hele mooie bijeenkomst waar Jahwe in geprezen wordt, maar er gebeurt dus iets heel anders. Korach liet heel zijn aanhang vanwege hen bijeenkomen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dus je ziet heel duidelijk wie de leiding heeft van deze hele opstand, en dat is Korach, niet Datan of Abiram, dat zijn meelopers, maar Korach is degene die er alles aangezwengeld heeft en dus die opstand georganiseerd heeft. En wat er dan gebeurt, ja dat is eigenlijk te afschuwelijk om je dat voor te stellen, maar het is wel iets wat in de Bijbel staat en dat toch denk ik aandacht verdient. God die verschijnt, de heerlijkheid van Java die verschijnt aan heel die gemeenschapsstaten. Dus iedereen die wist dat dit de heerlijkheid van Java was. En Yahweh die spreekt dan op dat moment tot Mozes en die zegt, spreek tot de gemeenschap en zegt, trek u terug van rondom de woning van Korah, Datan en Abiram. Zorg dat je voldoende ruimte hebt en dat die woningen van Korah, Datan en Abiram, dat die dus helemaal geïsoleerd worden. En dat gebeurde en de aarde opende haar mondstaten en verzwolg hun, hun woongebieden zeg maar, met hun gezinnen en alle mensen die Korach toebehoorden, Stater, en al hun bezittingen. Nou, hoe kan het dan dat hier staat in psalm 42 dat de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach geeft? Want die waren er toch niet meer. Ze daalden levend af naar het graf, zei alles wat er van hen was. De aarde overdekt hen en het was net alsof ze nog nooit staan hadden. Zwaar verdwenen uit het midden van de gemeente. Dus echt volledig uitgewist, zou je zeggen. Het is heel frappant dat er dus tien hoofdstukken verder, in nummer 26 vers 11 staat er ineens tussen de geslachtsregisters, maar de kinderen van Korach waren niet gestorven. Dus op de oproep die Mozes deed van moest luisteren, maak dat je dus ruimte maakt tussen jullie en tussen de opstandelingen, waren de kinderen van Korach, die waren dus ook daar vandaan gegaan en hadden dus afstand genomen van het gedachtegoed van hun vader. En van de opstand tegen Yahweh. Het was niet alleen opstand tegen Moos en Aaron... ...maar het was rechtstreeks opstand tegen Yahweh... ...want Yahweh had Moos en Aaron aangesteld. Dat is een hele opmerkelijke actie die ze doen. Dat zal niet gebruikelijk zijn geweest... ...maar hun hebben dus heel duidelijk nagegaan... ...van wat staat er in de Torah... ...wat staat er, wat is ons opgedragen... ...we moeten luisteren naar Yahweh. Dat, is, dat gaat boven het luisteren naar onze vader. En daar hebben ze voor gekozen. Dus Ze hebben duidelijk afstand genomen... En zijn aan de kant gaan staan en hebben tot hun afschuw moeten zien dat hun vader met iedereen die dus voor hem gekozen had, levend begraven werd. Alleen dat ene zinnetje al, daar zit al zoveel onderwijzing in. Dat is gewoon zo ontzettend mooi, dat het is niet zo dat iedereen zeg maar, dus op een gegeven moment gestraft wordt voor de zonde van de vaders. Wat heel vaak gezegd wordt, dat is natuurlijk ook een verwijzing naar de erfzonde. Van jongens, dat kan helemaal niet. God zegt heel duidelijk... Ik zal niemand straffen voor de zonde van zijn vader. En hier is dat een heel duidelijk voorbeeld. De kinderen van Korach worden niet gestraft voor de zonde van hun vader. Nee, ze mogen zelf kiezen en ze kiezen het goede. Ze verwijderen zich van hun vader en ze blijven leven. Sterker nog, ze krijgen een functie in de tempel later. Het is een uitroep, deze psalm, een uitroep naar God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterschoon Zegt dus de schrijver van die psalm, hè? En, nou, ik heb er dan een foto van, dat een hert aan het schreeuwen is. En ik weet niet of die echt aan het water aan het schreeuwen is, maar dat is wel de bedoeling. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Waarom? Omdat hij dus droog staat. Hij heeft dus de connectie met God verloren. En hij schreeuwt dat uit tot God, want hij voelt zich eigenlijk zo ontzettend verlaten. Mijn ziel dorst naar God, Naar nou, de levende God. Niet zomaar een, een God die je, nou ja, die je zelf mee kan nemen. Dus niet een stukje hout of wat ook van, uh, of een kruisje om je nek, van dat dan een soort vasthoud idee moet zijn van, ik geloof dus ik heb een kruisje. Nee, hij dorst naar de levende God. De levende God die niet door handen gemaakt is, maar de God die zelf alles gemaakt heeft. Dus niet iets wat wij verzinnen, of wat wij, en dat zegt God ook, hij wil niet dat wij iets verzinnen omtrent hem, want hij is de levende God. Hij gaat alle verstand boven, Dus wij kunnen geen beeld van hem maken, want dan besluiten we dat in onze eigen denkwereld en dat mag niet. Wanneer zal ik binnengaan, roept hij uit, En om voor Gods aangezicht te verschijnen. Dus blijkbaar is hij ook verwijderd van de tempel en is hij niet in staat om dus op te gaan naar de tempel. En hij verlangt ernaar, hij verlangt ernaar om dus bij God te zijn, maar ook zeg maar, dus om dus de connectie te hebben met de mensen die ook God dienen. Je verlangt ernaar om weer contact te hebben. Je, je verlangt ernaar, want het zijn je broeders en je zusters. Ook in deze tijd, je snapt het zo duidelijk van dat mensen. En naar verlangen om weer broeders en zusters te ontmoeten. Om weer bij elkaar te zijn, om samen God te loven. Dat contact, dat mis je zo ontzettend. Zo hoort het ook. Zo hoor je bij elkaar te kunnen komen en dan ook samen God te mogen loven. En samen te mogen praten van hart tot hart. Mijn tranen zijn mij tot voedsel zegt Schrijven. schrijver. Mijn tranen. Dus hij vast blijkbaar. En het enige wat hij nog heeft zijn zijn tranen. Dag en nacht. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Zo depressief is geworden dat hij alleen nog maar zijn tranen heeft. En dat hij voor de rest al het voedsel en het drinken opgezegd heeft. En waarom is dat? Omdat hij dus aangevallen wordt. De hele dag zeggen ze tegen mij, waar is uw God? Zie nu wel hoe het nou je gaat. Je hebt toch je vertrouwen op God gesteld. Zie nou hoe het met je gaat, joh. Denk je nou echt dat God zich ook maar iets bekommert om jou, kijk dan toch hoe het, hoe het is met je. Denk je echt dat God om jou geeft? Hieraan denk ik, zegt de schrijver, en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet, gaat hij dus in zijn herinneringen, van ja, toen het nog goed ging met me, toen ik nog echt contact had met God, ik ging mee, ik ging mee met de stoet die opging naar de tempel, naar Gods huis. En als je in Jeruzalem bent, dan snap je dat opgaan, snap je volkomen. Want dan moet je dus al die trappen op helemaal naar boven naar de klaagmuur. En dat is gewoon een hele klim. Want het zijn allemaal trapjes die dus onderaan beginnen en langzamerhand zo naar boven gaan. En dan trek je dus op naar Gods huis. Voorheen werd er altijd verteld, ja je trekt op naar Gods huis en dan werd er dus een kerk mee bedoeld. Dat landt eigenlijk niet in je, want ja je gaat gewoon over de straat, je loopt over de stoepen. En dat eigenlijk niet opgaan naar Gods huis. Maar dit wel. Naar nou, de tempel, daar ging je echt naar op. En je, je werd naar boven toe geleid, zeg maar. En je komt boven en daarboven ga je God ontmoeten. Dat zie je ook bij de scene in. God is daarboven. En je moet dus zeg maar opkijken om dus connectie te maken met hem. En dat wil hij ook. Hij wil dat we opkijken naar hem. En niet dat we dus neerkijken naar hem. Onder luide vreugdezang en lofliederen. We hebben het één keer geprobeerd in het dorpje waar wij woonden, om dus toen we van huis af gingen met de kinderen, van, ja, het staat geschreven, hè, dat ze dus onder luid, vreugde, gezang en lofliederen dan trekken ze op, gaan ze naar, de, naar Gods huis. Dus wij dachten, nou laten we het ook zien, maar we merkten al heel snel aan de reacties van andere kerkgangers, dat dat niet op prijs gesteld werd. Van, je ging niet met luid, vreugde, gezang en onder het zingen van lofliederen naar de kerk. Nee, je hield je mond en je met je hoofd naar beneden, slofte je naar de kerk. Maar hier is het anders, een feest vierende menigte. Die mensen die dus naar Gods huis optrokken in Jeruzalem, die waren blij. Die waren blij dat ze God gingen ontmoeten, die waren blij dat ze elkaar ontmoeten, omdat ze samen God gingen loven en prijzen. Want ja, alles is afhankelijk van Hem. Dus waarom zou je dan hem niet loven en prijzen? Die overal verzorgt, die jou in stand houdt. Die zorgt dat je eten en drinken hebt en noem maar op, alles wat jij hebt is door hem aan jou verstrekt. En dan zegt hij weer. Dan spreekt hij weer zijn ziel. Eigenlijk toe. En dan zegt hij. Wat buig je neer mijn ziel. Waarom doe je dat nou toch. Wat ben je onrustig in mij. Waarom kun je geen rust vinden. Waarom kun je niet een keer je eigen neerleggen. Bij de situatie waar je in zit. En dan komt hij met een bemoediging. Hey, dan spreekt hij zichzelf toe. Niet iemand anders doet dat. Nee hij spreekt zichzelf toe. En dan zegt hij. Hoop op God joh. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Dat is een zekerheid, die niet zomaar van, ik hoop dat ik hem, nee, hij zal, ik zal hem weer loven, ik weet het zeker. En dat moet jij ook doen, mijn ziel, je moet gewoon zeker weten dat je hem weer looft, want hij is het zo waard. En waarom zal ik hem loven? Omdat hij mij volkomen zal verlossen, voor zijn aangezicht, dat zegt hij. Het is niet zomaar, nee, hij weet het zeker, hij zal mij verlossen. En dat is de alle hoop die ik heb. Dat is de enige hoop die ik heb. Want Hij zal het doen. Hij zal zeker maken waar ik op hoop. Mijn God. En dan keert Hij zich tot God. Nu heeft Hij nog steeds tot zichzelf gesproken. In zichzelf gesproken. En nu breekt Hij eigenlijk uit naar boven. En roept Hij het uit tot God. En dan zegt Hij, dan zegt Hij eigenlijk wat er aan de hand is. Dan zegt Hij, Mijn God, mijn ziel baart zich neer in mij. Niet van ik buig me neer, nee, het is mijn ziel. Mijn ziel die, die, die doet allerlei dingen binnen in mij en die is onrustig en die, die is gewoon depressief. En ik roep het uit naar u, want ik kan het zelf niet veranderen, maar u kunt mij wel veranderen. U kunt wel er wat aan die situatie doen. Daarom denk ik aan u, zegt hij. Omdat mijn ziel zich zo neerbuigt in mij, roep ik u aan en keer ik mij tot u. Daarom denk ik aan u, zegt hij. Vanuit het land van de Jordaan en van het hemelgebergte. Dus hij is best wel ver weg van Jeruzalem. Vanuit het lage bergte. En dan geeft hij eigenlijk een soort beeld van waar ook Jona in zat. Zijn watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw waren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Nou dat is precies wat Jona ook onderging. Jona werd in de zee gegooid. Want u wierp mij de diepte in zegt Jona in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Ik zag nergens meer land. Het enige wat ik zag, was water. Al uw waren en uw golven sloegen over mij heen. Dus niet zeg maar de zee sloeg over mij heen, wat eigenlijk dus gewoon gebeurde, maar hij voer dat het Gods zeeën waren, dat het Gods golven waren, die hem dus opslokten. En toen zorgde God dus voor die vis. Maar dat houdt die schrijver overeind. Maar ja, we zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. En s'nachts zal zijn lied bij mij zijn. Dus niet een lied wat ik zelf verzonnen heb, maar een lied wat God in zijn hart legt. Wat God eigenlijk dus tegen zijn ziel spreekt. En dat is zijn hoop, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? En nu gaat u dus de kern van de zaak, gaat aankaarten tegen God. Voor mijn luisteren, mijn ziel was dus, verschrikkelijk te neergeslagen en dat komt omdat mijn ziel zich realiseert dat het lijkt dat u mij vergeten bent. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart staat er? Zwart gehuld, het staat er niet. Het heeft niks met de kleur zwart te maken. Hij rouwt. En dat staat er ook in de grondtekst. Waarom rouw ik? Door de onderdrukking van de vijand. Hij is daar verdrietig om. En Natuurlijk is hij daar verdrietig om. Als je constant aangevallen wordt, dan doet dat wat met je. Dan heeft dat gewoon effect. Met een doodsteek in mijn beenderen, honen mijn tegenstanders mij. Dus ze hebben er nog plezier om ook. Ze zien wat het doet met iemand. Ze vallen hem aan. En ze vallen hem echt aan in zijn geloof. Van waar is jouw God? En waarom dien je hem nog? En wat denk je ermee te bereiken? En denk je echt dat het nou wat uitmaakt zoals jij leeft en wat jij dan doet? Denk je echt dat God dat ziet? Je ziet dat dat niet werkt. Maar ze de hele dag tegen mij zeggen, en dan zeg ik weer een keer, waar is uw God? Waarom? Treedt hij dan niet op? Waarom redt hij jou er dan niet uit? Waarom worden de situatie dan niet veranderd? En dat hoor je constant. Als er iets ergs gebeurt. Ze zeg, zien we wel, joh, als er echt een God zou bestaan, dan zou hij dat toch niet toelaten? Nee, daar heeft het niks mee te maken. God heeft ons keuzes gegeven. En als mensen verkeerde keuzes maken, ja, dan staat God eigenlijk ook aan de kant. En die ziet dat en die heeft er verdriet om. Maar hij roept iedere keer van mensenkop tot mij toe. En geef nou alsjeblieft alles in mijn handen, dan zal ik het regelen. Maar dat gebeurt niet. Mensen willen zelf hun eigen heer zijn. Wat buigt u zich neer? Zegt hij het weer naar zijn ziel toe. Wat buigt u zich neer mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? En weer krijgt u die bemoediging, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En hij zegt tegen zijn ziel, hou je eigen daar nog aan vast. Want dat is hij gewoon. Grijp je daar aan vast en probeer er zo bovenuit te komen. Het schijnt erg moeilijk te zijn. Hij doet een andere oproep. Psalm 43 is eigenlijk dezelfde psalm. Maar hij gaat gewoon door. Doe mijn recht, o oh God, zegt hij. En voer mijn rechtszaak. Dus het zit hem zo ontzettend dwars. Hoe hij dus aangetast wordt door de mensen om hem heen. En dat heeft zo'n enorme impact op zijn ziel en op zijn hele, ja, zijn hele leven eigenlijk. Dat hij nu zegt tegen God van Heer, ik kan het niet meer aan. En ik vind dat u moet optreden. U moet een rechtszaak aanspannen. En u moet mij bevrijden van het volk wat geen goede dierenheid heeft en wat zo mij iedere keer blijft aantasten en blijft vervolgen van de man van bedrog en onrecht. En ik kan er niet meer tegen. Alles wat zeg maar, over mij gezegd wordt of mij aangedaan wordt, het is bedrog, het is onrecht. En Heer, ik kan het zelf niet rechtzetten, maar gelukkig hebben wij een God die wel de zaken recht kan zetten en die dus een rechtszaak kan voeren. En zorgen dat de zaken echt opgelost worden. Hij geeft er een reden bij. Want hij zegt, u bent de God van mijn kracht. Ik ben niet de bron van mijn kracht. Nee, dat bent u. U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan, zegt hij dan. Waarom doet u het dan niet? Waarom laat u dit dan allemaal toe? Want u kent mij toch. U bent toch mijn vader? Dan zegt hij dat weer, Waarom rouw ik nog steeds? Hey, waarom rouw ik door de onderdrukking van mijn vijand? Want ik heb er verschrikkelijk veel last van. Zend uw licht en uw waarheid. En als dat gebeurt, als God zijn licht en waarheid zendt, ja wie zal er dan nog antwoorden? Wie zal daar nog tegen in opstand komen? Laten die mij leiden, zegt hij. Als ik vervuld ben met uw licht en met uw waarheid, ja wat moeten die anderen dan nog? En wil mij brengen tot uw heilige berg. Dus hij wil eigenlijk terug naar de plek waar die thuis wordt, ook weer op kunnen gaan, naar de tempel en tot uw woningen. Dat is dan de tempel zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Dat is waar hij naar verlangt dat hij God de eer kan brengen, die God waardig is. Hij wil dus offeren. Hij wil zijn hele daar uitstorten en een offer brengen. En God de eer brengen die hem toekomt. Naar God, mijn blijdschap en mijn vreugde. En dat is raar, want hij zat behoorlijk in de penary, zou je zeggen. Hij was te neergeslagen. Zijn ziel was te neergeslagen, zijn ziel was. Hij ja, had helemaal geen vreugde meer. En nu zegt hij ineens van, hé, hey, maar ik weet dat God mijn blijdschap en mijn vreugde is. Daar is hij van overtuigd. En ik wil u ook met de harp loven. Nou, dat is opmerkelijk. Van, het is niet alleen dat hij dus op wil gaan en wil offeren, maar hij wil zelfs ook op een gegeven moment zijn muziekinstrument meenemen en daar dus een loflied gaan zingen, ter ere van zijn God. O God, mijn God, zegt hij. Dus je merkt al dat de, ja, zijn blik wat eerst er neergeslagen was, en zijn ziel die neergebogen was, in een staat dat je eigenlijk God niet ziet, dat het nou omgedraaid is. Zijn ziel begint al, zeg maar, ogen te krijgen naar boven, zou je juist zeggen. Hè? Dat hij echt al gaat zien van, oh, te zeven: maar God is er nog steeds. En het is niet zomaar God, maar het is een mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, zegt hij, wat bent u onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem weerloven. En hij zegt al ook, bij hoe hij dat gaat doen. En hij zegt dan van ik doe het met haar. En ik geef hem mijn blijdschap en mijn vreugde terug. Want hij is de voorkomen verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Het is geweldig zeg maar dat hij dus op zo'n manier terugpakt op het verleden hoe het ooit geweest is. En dat hij zichzelf voorhoudt van luisteren Je moet je eigen weer richten op God. Want ik weet zeker dat ik hem weer zal loven. Ik heb dat voorheen gedaan. Maar ik zal het weer doen. Dus ik weet zeker dat God zal me uit deze situatie halen, waar ik zelf niet toe in staat ben, maar God zal het doen. Hij zal dat zeker doen, dat is gewoon een, een vaststaand feit. Want hij is de verlossing van mijn aangezicht. En hij blijft mijn God. Paulus schrijft een brief aan de Korintiërs 1 Korinten 15. En die zegt eigenlijk ook zo Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondig heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Dus Paulus is met een evangelie naar de Corinthiërs toegekomen, die daar nooit iets van gehoord hadden. Daar woonden al Joden, want daar ging altijd eerst op de Sabbat, ging hij dus preken bij de Joden. En de Corinthiërs, dat waren Grieken, die hadden blijkbaar ook nog nooit iets van de Joden gehoord over een evangelie. Paulus kon wel met het evangelie. En hij verkondigt dat. En het mooie is dat dus de mensen die daar komen luisteren, die nemen het aan. Die geloven wat hij zegt, die komen tot geloof, dus die bekeren zich, die komen tot geloof. En dat zegt hij dan ook, u staat in het evangelie wat ik verkondigd heb. En dat niet alleen, maar het evangelie wat jullie aangenomen hebben, daardoor worden jullie ook zalig. En daar zegt hij er een opmerking bij, die eigenlijk niet gezegd mag worden in het Christendom. Als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, met andere woorden, als je daar niet aan vasthoudt, dan is die zaligheid weg. En dat zegt hij dan ook, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Nou, dat is in het brein van christenen, dat is, is ondenkenbaar, dat kan je niet. Nee, nee, nee, uh, wij hebben vastigheid, want wij we weten zeker dat hij dus ons vast zou houden. ja. Maar jullie moeten zelf ook je ergens aan vasthouden. Het is een, een dubbele actie, zou ik kunnen zeggen. Het is altijd een, een, een connectie die je moet hebben en dat is van twee kanten. En dat zegt Paulus ook, jullie hebben het aangenomen. En als je het aangenomen hebt, moet je het niet meer loslaten. Maar als je het wel loslaat, als je zegt, maar luister, ik ga gewoon mijn eigen weg en ik kan doen wat ik wil. Dan word je ook losgelaten. Dat is wat Paulus hier zegt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde Overeenkomstig te schriften, want het was al voorzegd. Het is niet iets wat opnieuw is verzonnen, of wat verzonnen is door degene die de Sema Christus zijn gaan prediken. Nee, het was iets wat gebeurd is en waarvan Yeshua heeft aangetoond aan de apostelen en aan de discipelen dat het al zo voorzegd was. Hij heeft hun ogen geopend voor de schriften. En daarom kan Paulus zeggen, je luisteren, wat ik verteld heb, dat is niet iets wat ik zelf verzonnen heb. Nee, het is overeenkomstig de schriften, de overeenkomstig de tenach. De apostelen en de discipelen hebben alleen maar gesproken uit de tenach, want er was geen nieuw testament. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, nog steeds overeenkomstig de schriften. Denk even aan Jona, waarvan staat dat hij drie dagen en drie nachten in die vis was en dat Yeshua zegt, moest luisteren, Jullie willen een teken, het enige teken wat jullie krijgen is het teken van Jona. Dus het was al voorzegd dat hij dus zou begraven worden en dat hij drie dagen in het graf zou zijn. Drie dagen en drie nachten. En opgewekt zou worden op de derde dag. En dat is gebeurd helemaal conform wat dus voorzegd was. En dan geeft hij een lijstje. van luisteren, ik zal je bewijzen dat hij dus is opgewekt want hij is verschenen aan Kefas, aan Petrus. Daarna aan de twaalf apostelen, dus de twaalf discipelen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn. Dus je zou bijna kunnen zeggen in tegenwoordige taal, dus luisteren, ik heb een database van meer dan 500 mensen, die dus gewoon getuigen kunnen dat ze Yeshua ontmoet hebben nadat hij dus gestorven was. Dus willen jullie bewijs, ik kan je dat lijstje geven, dan kun je zelf naar op zoek bij die mensen en dan kun je de getuigenis uit hun eigen mond horen dat hij dus opgewekt is, want ze hebben hem in levende lijven ontmoet. Er zijn er een paar ontslapen, zegt ik. Er zijn een paar zijn overleden, maar het grootste gedeelte van hen, die kun je gewoon afgaan en kun je gewoon van hun horen dat hetgene wat ik vertel waar is. Nou, dit is zo'n sterk bewijs. Als je nu nog gaat zeggen van, moet luisteren, het is flauwekul, het hele evangelie is flauwekul. Ja, dan gooi je een getuigenis van meer dan 500 mensen, gooi je dus gewoon over de muur. Dan zeg je, nou ja, goed, die geloof ik gewoon niet. En hij heeft dus waarschijnlijk gewoon, nee, dat denk ik maar, dan, een soort lijstje gehad met alle namen. Of het echt, zo, ik weet ik niet, maar leuk om dat te denken natuurlijk, van een soort database waarin hij dus kon kon graaien en zeggen hem, luister, wil je die ontmoeten? Dat kan, hij woont daar en daar, in drie straat, nummer zoveel. En daar kun je aanbellen, of aankloppen. En dan vertelt hij je, wie hij ontmoet heeft en met wie hij gesproken heeft, van wie wij dus dachten dat hij dus in het graf lag. Maar hij is opgewekt en we hebben getuigen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, leeft ook nog steeds, zegt Paulus. Kun je gewoon aan gaan vragen, daarna aan alle apostelen. He, dus, nou... Als je ze tegenkomt, vraag het aan hen. En als laatste van allen, zegt hij, als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdig geborene. Een hele akelige opmerking eigenlijk, als ontijdig geboren, Als een soortement misgeboorte. Maar dat, dat is niet de bedoeling. Het is meer omdat hij dus te laat geboren werd. Hij was over tijd, zou je zeggen. Hè? Dus de, de geboortetijd was eigenlijk al daar, maar hij werd nog niet geboren. En zo ziet hij het ook, van ik had dus op het moment dat hij dus opgewekt werd, had ik er eigenlijk moeten zijn. Ik had mede getuige moeten zijn. Dat had het mooiste geweest, het is niet gebeurd. Maar, ondanks dat ik dus laat, te laat geboren ben, mocht ik hem toch ontmoeten. En is hij ook aan mij verschenen. En het mooiste is, omdat Paulus op een gegeven moment tot geloof komt en Yeshua ziet... Alles wat hij dus geleerd heeft, dat valt helemaal op zijn plek. Dus was Paulus er aan toe geweest op het moment dat Yeshua opgewekt werd? Ik denk het niet. Ik denk dat hij nog een aantal dingen nodig had om echt tot het besef te komen, ja nee, Yeshua, dat is echt degene die hij zegt dat hij is. En Paulus heeft natuurlijk een enorme impact gehad in het hele, in het hele christendom. Hij is natuurlijk de prediker geweest die het evangelie in Europa heeft gebracht. En daar is het natuurlijk verspreid. Dan zegt hij, ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dat heeft hem heel erg dwars gezeten. Hij ging heel ver in dat vervolgen. Hij heeft mensen overgeleverd. Die mensen werden mishandeld, waarschijnlijk werden ze ook nog gedood. Dus hij heeft een behoorlijke impact gehad op het ontstaan van de gemeentes. Want hij heeft daar echt als een wilde is te tekeer gegaan tegen de mensen die dus de nieuwe weg gingen volgen. En daarom zegt hij dat hij de minste van de apostelen is. Ik denk dat het niet zo is, ik denk dat hij een van de grootste is geworden. Want hij heeft, ja eigenlijk door hem is heel Europa eigenlijk vervuld geworden met het evangelie. En ook denk ik richting heel de rest van de aarde. Want vanuit Europa zijn natuurlijk al die zeevaders op pad gegaan. En hebben al die landen ontdekt. Maar, en dat is natuurlijk het, het mooie wat, waarvan Paulus kan getuigen. En waar natuurlijk ook alle mensen van kunnen getuigen die echt op geloof gekomen zijn. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En, dat is natuurlijk het mooiste, zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Nou daar zijn wij gewoon getuigen van. Want tot op de dag van vandaag worden zijn brieven overal gelezen en gepredikt. ...en leven wij eigenlijk uit het onderwijs... ...wat Paulus ons gegeven heeft. In tegendeel zegt hij... ...ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Nou, dat is een hele boude uitspraak... Hè? ...want dan pak je dus in principe eigenlijk... ...al die discipelen je bij elkaar... ...en zegt ik moet luisteren... ...hun zijn met z'n twaalfen... ...maar ik, ik Paulus... ...ik heb meer gedaan... ...als de hele club van de discipelen bij elkaar. Maar, zegt hij, niet ik echter... ...maar de genade van God die met mij is. Dus hij erkent dat hij er ontzettend veel gedaan maar dat hij dat gedaan heeft door de genade van God die in hem gewerkt heeft. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloof. Nou, dit is gewoon een bewijs dat hij zegt, we moeten luisteren, want zoals ik denk, zoals ik ben begonnen met het prediken van het evangelie, dat is niet dat ik een apart evangelie heb, nee, mijn evangelie komt overeen, met dat evangelie, wat dus de andere discipelen en andere apostelen prediken, wij prediken hetzelfde. En zo hebt u geloofd. Er zit geen onderscheid in. En er wordt heel vaak gedacht dat Paulus is dus een andere weg gevaren. Paulus heeft een hele hoop dingen afgeschaft. Het staat er niet. Het staat er niet en je ziet ook hier zo dat ik zeg, maar eens luisteren. Wij hebben allemaal hetzelfde gepredikt. En zo hebben jullie ook hetzelfde geloofd als wat de andere mensen die geloofd hebben op de prediking van het zij Petrus of het zij Johannes. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe kunnen sommigen onder jullie in vredesnaam dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Hoe komen jullie erbij, zegt hij? Hoe kun je dat nou, als wij met z'n allen dus dat gepredikt hebben, we zijn getuigen geweest, en dan gaan jullie zeggen, nee, nee, nee, nee, er is geen opstanding van de doden. Dat bestaat helemaal niet, dat is onnatuurlijk, dat kan niet. De mensen gaan dood, die worden begraven en dan is het over. Dan is er verder niks meer. Nou, die gedachtegang... Wet blijkbaar eens in Corinthië deed hij opgeld. En hij gaat daar fel tegen in. En dan maakt hij dus een hele conclusie op grond van waarop, dus die mensen zeggen dat er geen opstanding van de doden is. Oké, okay, zegt hij, als jullie dat dan geloven, dan ga ik even op een rijtje zetten. welke impact dat heeft. Wat heeft dat nou voor gevolgen als er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Yeshua, de Messias. Niet opgewekt. Want dat kan niet. Je kunt niet zeggen. Er is geen opstanding van de doden. En dan je, Ja maar. Yeshua was dan de uitzondering. En die is wel opgewekt. Nee. Hij zegt. Het is het ene of het andere. Of. Er is een opwekking uit de doden. En dan geldt dat voor iedereen. Die dat ondergaat. Die hebben dus daarvoor uitgekozen. wordt, Dan geldt dat ook voor Yeshua. Is het er helemaal niet. Dan kan het ook niet voor Yeshua. Nou ik vind dat een. Ja, zulke dingen, daar hou ik van. Duidelijkheid, logica, zo zit ook heel de Bijbel in elkaar. Het moet logisch en verklaarbaar moet het in elkaar zitten. Maar dit is gewoon een hele duidelijk iets, als er niemand opgewekt wordt, dan zouden dus ook al die verhalen in de Bijbel die bestaan, van dat Elisa iemand opgewekt heeft, dat Elia iemand opgewekt heeft, zou allemaal niet waar zijn. Wat is dan nog wel waar in de Bijbel? Dan is er niks meer waar. En daarom zegt iemand, luisteren, als er geen opstanding van de doden is, nou, dan is Yeshua ook niet opgewekt. En als je Yeshua niet is opgewekt, ja, waar prediken we dan nog over? Want dan hebben we eigenlijk geen inhoud op ons evangelie. Van wat moeten we nou nog vreden staan met een evangelie, als er niet in dat evangelie verteld wordt dat Yeshua is opgewekt? En als de prediking zonder inhoud is, ja, dan is ook jullie geloof zonder inhoud. Want waar bestaat dat geloof dan nog op? Dat geloof gaat dan niet meer over geloof, maar dat gaat gewoon, jullie willen alleen maar dingen zien dat je met je eigen ogen kan zien. Dan heeft het, dat is het gewoon geen geloof. Dat is gewoon iets vast willen pakken en zeggen, nou dit, dit bestaat. De rest, wat we niet kunnen zien, dat geloven we niet. Nou zegt hij, als jullie dan die prediking niet geloven, als jullie echt zeggen, moet luisteren, er is geen opwekking, dan is het heel simpel. Dan is jullie geloof volledig inhoudsloos. En, dan gaat dit op zichzelf betrekken, dan zijn wij dus valse getuigen van God. Want wij zijn hier gekomen, met een evangelie en met een verhaal dat Yeshua onze Messias gedood werd en dat hij opgewekt is. En dat is dus niet waar. En als dat niet waar is, dan zijn wij leugenaars. Want dan zijn wij valse getuigen. Dat hadden we dus niet mogen doen. Omdat als het waar is wat jullie zeggen, als de doden niet opgewekt worden, dan is Yeshua niet opgewekt. En dan heeft ook God niet kunnen getuigen dat hij Yeshua opgewekt heeft. Dus dan is dat allemaal niet waar. En dan zijn we gewoon valse duikers. Immers, haalt hij het nog een keer. Als de doden niet opgewekt worden. Is ook Yeshua de Messias niet opgewekt. En als Yeshua niet opgewekt is. En dan krijg je dus eigenlijk de finale klap zou je kunnen zeggen. Als hij niet opgewekt is. Dan is je geloof zinloos. Erger nog. Dan zijn jullie nog in je zonde. Waarvan je dacht. Dat dat niet meer zo was. Maar zegt hij. Dit is dan de eindconclusie. Als jullie dat geloven, dat er geen opwekking is, dat de mensen niet opgewekt kunnen worden uit de doden, dan zijn jullie nog steeds grote zondaars. Nou, ik vond dat zo ontzettend sterk. Ook omdat steeds gezegd wordt, ik zeg het ook weer, Paulus, wat zeg je nou? Dat gaat in tegen de gereformeerde beleidings. Daar blijven zondaars tot onze dood. Paulus schrijft er dus heel wat anders over. Nee, als jij dus gelooft dat je zo opgewekt is... En we zijn met Jeshua opgewekt. dan zijn wij niet meer in onze zonde. Die zijn weg. Waarom anders is Jeshua gestorven? Als wij nog steeds in onze zonde blijven. Nee, zegt hij. Pas als ons geloof zinloos is. als wij in het verkeerde geloofd hebben. dan zijn wij nog steeds in onze zonde. En dat is niet de bedoeling. Zeg ik dat nou zomaar? Nee, ik ga het bewijzen dat het zo is. In Romeinen 6. En zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij dan in de zonde blijven? Omdat de genade toeneemt? En zo, we hebben ze ontmoet. Hè? En we ontmoeten ze nog steeds. Mensen die zeggen van, joh, het maakt helemaal niet uit. We kunnen gewoon doen wat wij willen. Hè? Want er is toch wel genade. We hoeven het alleen maar te beleiden en het wordt vergeven. En wij kwamen in Canada bij een dominee. En die predikte dat gewoon. Die zei, het is better to ask for forgiveness and for permission. En dan sta je helemaal versteld. Wat? Het is beter om dus voor... Vergeving te vragen als om te vragen voor toestemming bij iemand. Doen die zo raar dat gaat, nou, Dat gaat helemaal in tegen de Romeinen wat Paulus hier zegt. Zullen wij zonde doen of blijven omdat de genade toeneemt? Wat is dat voor een waanzin? Hoe kom je erbij om zo te denken? Tuurlijk niet zegt hij, volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Want dat is de bedoeling. Als je dus, zeg maar dus tot geloof komt, is de bedoeling dat je je zonde aflegt en dat je een nieuw mens wordt. Hoe kun je dan toch een nieuw mens zijn als je nog steeds de zonde blijft doen? En dan komt hij dus met het bewijs. Of weet u niet, zegt hij, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Nou hier zie je al heel duidelijk dat dus het dopen in drie namen totaal niet klopt. Want dan zou je ook moeten zeggen dat je dus... In de dood van Yahweh gedoopt ben. Of in de dood van de Heilige Geest. Dat is waanzin. Dat kan helemaal niet. Nee. Wij zijn gedoopt. In de dood van Yeshua. En dat staat beschreven. Dat Yeshua dus gedood is. En in zijn dood zijn wij gedoopt. Wij zijn mee. Gekruisigd zou je kunnen zeggen. En wij zijn met hem begraven. Door de doop in de dood zegt hij. Dus we zijn met hem mee de dood ingegaan, opdat Christus even uit de dood opgewekt wordt tot de heerlijkheid van de Vader, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus als je dit niet begrijpt, dan kun je niet gedoopt worden. Dus alleen al dit stukje, dat gaat al zo in tegen de kinderdoop, hoe, hoe moeten baby's en kleine kinderen dit nou begrijpen? Daar snappen ze helemaal niets van. Dus dan zie je ook dat ze, ze mogen niet gedoopt worden, want ze kunnen dit niet begrijpen. Je moet begrijpen dat je dus door de doop begraven wordt en dat je opgewekt wordt door de vader, door Christus. En dat je zo een nieuw leven krijgt. En als je dat niet begrijpt, ja, dan zit je nog steeds in je zonde, ook al ben je dan gedood. Want, zegt Paulus, als we met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Nou, dat is zo groot, want hij zegt dus, we moeten luisteren, als je echt tot geloof komt, je voelt je eigenlijk echt één met Jezus de Messias. Dan ben je dus ook met hem opgewekt uit de dood. Dan heb je dus een nieuwe schepping. Dan ben je een nieuwe schepping. En dat is de bedoeling ook. Je wil niks meer te maken hebben met de zonde. Want je wordt vervuld met de Heilige Geest en de Heilige Geest die schrijft die wet in jouw hart en daaruit wil jij leven. Je bent vernieuwd. Je bent helemaal nieuw geworden. Dat is de bedoeling van de dood. En dat weten wij toch, zegt hij, dat weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruist is. Nou, heb je dat ooit wel eens gehoord? Is dat ooit wel eens gepredikt? Wel nee, daar blijven ze ver van. Want de oude mens die blijft leven totdat ze sterven. Maar dat is de bedoeling niet. Er moet een onderscheid zijn dat mensen zeggen, ja, maar dat is echt, die, die man die is gewoon veranderd. Die is volledig veranderd. En dan blijf je niet steunen en dan blijf je niet kreunen en weet je veel, omdat je dus het bent met zonde. Nee, niks daarvan. Je moet laten zien dat het weg is. Dat wij niet meer als slaaf de zonde dienen. Dat zegt Paulus. Het mag niet meer. Het mag gewoon niet meer. En ik vind het zo mooi. En ik draag dan die ziet steeds. Dat stukje wat we net lazen in de Parasha. Ja, wij zeggen, dus luisteren, draag nou die ziet. Iedere keer als je die sitsit ziet, dan zul je zien. Dat je niet meer aan de zonde herinnerd wordt. Je wordt geld gewoon bewaard voor de zonde. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Ga ik zeggen dat iedereen... Nee, het is voor iedereen persoonlijk. Iedereen moet zelf weten in hoeverre die dus ja, dingen gaat doen. Dat, dat, dat mag ik niet opleggen. Dat wil ik ook niet opleggen. Nee. Het meest belangrijk is dat we de zonde niet meer dienen. Dat is het kenmerk van iemand die echt tot geloof gekomen is. Daar ben ik van overtuigd. Dat is het belangrijke. En niet of je dan zit, zit, draagt of niet draagt. Want wie gestorven is, zegt Paulus, is rechtens vrij van de zonde. Het is onmogelijk dat iemand die in het graf ligt, nog zondigt. Dat kan gewoon niet. Die man is dood of die vrouw is dood. Die doet helemaal niets meer. In de Bijbel staat dan van hij slaapt of zij slaapt. En omdat hij dus niks meer kan, ja, wat moet je hem dan nog kwalijk nemen? Hij zondigt niet meer. Hij is gewoon. Vrij van de zonde. Je heeft geen claim meer op hem. Als we nu met Christus gestorven zijn, zegt Paulus, dan geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Ja, natuurlijk. Als, we dan, als dat één is, als we één plant zijn geworden, zoals hij in vers 5 zegt, ja, dan zijn we gewoon onderdeel geworden van zijn begrafenis, maar dan zijn we ook onderdeel geworden van zijn opwekking. En dan leven we ook met hem, want hij is weer tot leven gekomen. Hij had een Vernieuwd lichaam, een lichaam wat wij niet hebben. Dus wij kunnen ons niet spiegelen aan Hem, wat dat betreft, maar wij leven wel met Hem. En dat is wat Paulus zegt. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft, want Hij heeft een onsterfelijk lichaam gekregen. En de dood heerst niet meer over Hem. Dat is gewoon over. Hij heeft een nieuwe schepping. Want. Wat zijn sterven betreft, zegt hij, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. He? Hij is toch God, toch? Dat staat er niet. Hij leeft voor God. Dus ook in zijn verheerlijkte staat, zegt Paulus nog steeds niet dat hij God is. Maar dat hij voor God leeft. En dat alles wat hij doet, ten bate is van Yahweh. Net als hij het gedaan heeft toen hij hier op aarde was. Toen leefde hij ook alleen voor jaren en liet de jaren zien aan de mensen. Luisteren. En toen zei hij, als je mij gezien hebt, dan heb je jaren gezien. Omdat hij alles deed voor jaren en zijn naam bekend maakte bij de mensen. Zo dient u ook uzelf te rekenen, zegt hij, als dood voor de zon. Nou, rekenen is een verstandig proces. Dat is iets wat in je hoofd plaatsvindt. En wat je dus met logica moet doen, 1 plus 1 is 2, ja, dat is logica, dat is rekenen. Dat betekent dat je dus je verstand nodig hebt om dit te doen. Je moet dus echt verstandige keuzes maken om ervoor te zorgen dat wij levend voor God in Yeshua de Messias zijn. En dat wij ons beseffen steeds weer, dat als dat op ons pad komt, nee, wij zijn dood voor de zonde. En dat helpt je bij de keuze. Als je dit niet beseft, ja, dan is het logisch dat je steeds weer in zonde valt. Want als je niet beseft dat je dus verstandelijk kan kiezen, en dat je moet kiezen, steeds weer opnieuw, van ga ik dat pad op of ga ik dat pad op? We staan steeds elke keer staan wij op een driesprong. En wij moeten kiezen, gaan wij links, gaan wij rechts, gaan wij terug? Wat doen wij? En Paulus zegt, moet luisteren, je hebt je verstand gekregen om uit te rekenen wat je wilt. Wat kies je? Kies je voor Yeshua? Kies je voor de opstanding? Kies je voor het leven? Of kies je voor de dood door de zon? En als jij tot geloof gekomen bent, dan is eigenlijk dat is geen optie meer. Die optie is er eigenlijk, die hoort er eigenlijk niet meer te zijn. En Die is er nog steeds, want God wil nog steeds weten van wat wil je nou met je leven? Wat doe je nou? Het is niet zo dat God zegt, maar sluit je, je komt één keer tot geloof, joh, en dan loop je op dat pad, en de rest hou ik allemaal van je weg, en jij hebt gewoon een heerlijk padje, wat je loopt totdat je overlijdt. Nee, zo werkt het niet. Hij blijft jou testen om te kijken wat er echt in jouw hart is. Wat wil jij? Wat wil je laten zien aan de mensen? Wat wil je laten zien aan mij? Laat de zonde niet in jouw lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Het mag gewoon niet. En zegt Paulus, wat je ook niet doet, is dat je je leden ter beschikking stelt aan de zonde, Als wapens van ongerechtigheid. Dus ook je ledenmaten, je lichaam mag je niet ter beschikking stellen aan de zonde. Ook je hersenen niet, dat is ook een van de leden van jouw lichaam. Dus alles wat jij bezit, je mag het niet ter beschikking stellen aan de zonde. Maar je mag het wel ter beschikking stellen aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Dus als mensen die volledig vernieuwd zijn en een nieuw lichaam hebben gekregen. En als je dan je leden gebruikt voor God, laten het dan wapens van gerechtigheid zijn. En niet wapens om andere mensen onderuit te halen. Want, zegt hij nog een keer, de zonde zal over u niet heersen. Want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dit is een enorm strijdpunt, omdat dus gezegd wordt door de, de meeste christenen... ...ja, zien we wel, we hebben niks met de wet. Nee, dat zegt Paulus niet. Dat zegt Paulus niet. We zijn niet onder de wet. Waarom niet? Omdat we de wet dus niet... ...ons niet eronder laten krijgen. Wij leven vanuit de genade. De wet is in ons hart geschreven. Wij houden de wet omdat wij genade gekregen hebben. En het is niet zo dat wij de slaafse volgers zijn van de wet. Nee... Dat zegt hij ook, wij moeten hebben onze hersens nodig om steeds weer te bepalen welke kant we op willen. En dat is logisch, en zeker in de tegenwoordige tijd, er zijn zoveel dingen die op ons afkomen, die soms moeilijk te onderscheiden zijn, ja is dat nou de goede kant of is dat nou de verkeerde kant. En je ziet dat het verstand eigenlijk steeds meer op de proef gesteld wordt, om te bepalen van welke kant moeten wij opgaan. En dan is het verschrikkelijk belangrijk dat wij ons realiseren... Dat wij onder de genade zitten. En dat wij dus bij het lichaam van Yeshua horen. En dat we onze leden, onze ledematen of ons hele lichaam, alles wat we hebben, dat we dat inzetten als wapens van gerechtigheid. Wij zijn vervuld met de wet, ik, zou ik kunnen zeggen. De wet is onze hart geschreven door de Heilige Geest. En dan zegt hij, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn. Dus dan gaat hij ook nog eens een keer geeft eigenlijk een klap na, zeg maar, Van me sluisteren. Jullie hebben dus bij graven gestaan. En jullie hebben gezegd van ja, mijn sluisteren, die mensen zijn echt ontslapen in Yeshua, de Messias, omdat ze dat geloof hadden. Nou, dat, dat haal ik nu weg bij je. Want als jullie zeggen dat er geen opstanding van de doden is, ja, dan is dat ook niet waar geweest. Dus dat betekent dat al die mensen die jullie lief hadden, en die ontslapen zijn, die dus gestorven zijn, waarvan je dacht dat die dus tot geloof gekomen waren en dus in het geloof Gestorven zijn, die zijn niet gestorven in het geloof. Die zijn er dus allemaal verloren. Nou, dat is een harde boodschap. Dat is natuurlijk een consequentie die ze zich waarschijnlijk niet gerealiseerd hadden. Dus ze zijn met een bepaald denkbeeld gekomen, maar de consequenties van die denkbeelden die zijn niet echt goed over nagedacht. En dat is iets wat Paulus uitermate goed kan: de consequenties even in het oog brengen. Van eens luisteren, als je die kant op gaat. En dan is het zo, zo, zo en zo en zo. En dat vind ik ook zo geweldig mooi aan Paulus. Dat hij dus logisch is. En dat dus als iets A is, dan is het geen B. Of nou ja, noem maar op. Ik vind dat heerlijk. En dan zegt hij weer een hele belangrijke: Als wij alleen voor dit leven op Yeshua de Messias onze hoop gevestigd hadden, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Zegt hij. Maar. Als, als dat het enige is wat jullie denken, ja, jammer jongens. Maar dan is het echt niet waar jullie op gehoopt hebben. Maar nu, zegt hij, de Shua is opgewekt uit de doden. Hey, dus als jullie vast blijven houden aan dat er geen opstanding is, ja, dat kun je niet vasthouden. Ik heb dat eigenlijk helemaal ontzenuwd. Ik ga nou vertellen hoe het wel zit. De Shua is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En hij bedoelt dus de eersteling die dus een nieuw, Leven heeft gekregen. Die dus echt zeg maar dus een vernieuwd lichaam. Een onsterfelijk lichaam heeft gekregen. Dat is de eersteling. En hij is dus ook de eersteling die in de hemel is gekomen bij de vader. Dus als je denkt. Dat overledenen. Op dit moment in de hemel zijn. Moet je helaas teleurstellen. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Ze slapen. En dat zegt Yeshua ook. Als hij dat meisje. Dat Tabita, Opwekt. En dan zegt hij tegen de mensen. Op voorhand al. Ze slaapt. En hij wordt uitgelachen en hij bewijst het gewoon, want hij wekt erop. Waar had hij ze anders uit weg moeten halen? Uit de hemel? Weg? Zou dat logisch zijn dat iemand uit de hemel weggehaald wordt om weer hier op de aarde te... Nou, dan kun je dat iemand toch niet aandoen. Dus, die mensen slapen gewoon en liggen allemaal te slapen tot het moment dat Yeshua terugkomt. Dat staat. Want, zegt Paulus, omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens ja, sorry, ik kan het niet anders maken. Paulus schrijft heel duidelijk over een mens. Paulus schrijft nergens dat Yeshua dus God is. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Yeshua de Messias levend gemaakt worden. En we mogen daar een voorproefje van hebben als we tot geloof komen en we krijgen de Heilige Geest in ons hart. En die schrijft de wet in ons hart. En ja, dan ben je al, eigenlijk, dan word je eigenlijk al levend gemaakt. Want daarvoor was je dood door zonde, staat er. En dan word je levend. En dat is ook de bedoeling dat je dat uitstraalt, dat je echt leeft. Ieder echter in zijn eigen orde, zegt hij. Christus als eersteling, dus Yeshua de Messias als eersteling, daarna wie van Christus zijn. Dus dat zijn dus degenen die overleden zijn. Die dus al gestorven zijn, zeg maar. En die dus echt in Yeshua gestorven zijn. Dus die worden daarna opgewekt. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven dit is een hele duidelijke hij heeft op dit moment alle macht staat er. maar er komt een tijd wanneer alles gebeurd is dat hij dus het koningschap, dat hij alle macht die hij heeft teruggeeft aan God de Vader het is zo ontzettend duidelijk als hij mede God zou zijn waarom zou, die dan, waarom zou dit plaatsvinden waarom zou dan ineens ja, alle macht moeten hebben want dan, dat is toch raar want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Nou, Daar hebben we al eens eerder over gehad het staat heel duidelijk in Psalm 110 dat er staat dat hij koning wordt. En dat Java tegen Yeshua zegt, zet u aan mijn rechterhand totdat ik alle vijanden onder jouw voeten heb gelegd. Als dat gebeurt, dan is dus het einde en dan zal Yeshua dus het koningschap teruggeven aan God de Vader. En de laatste vijandstaat die geternicht gedaan wordt... is de dood. Maar, zegt Paulus, broeders... ik wil niet dat u onwetend bent... ten aanzien van hen die ontslapen zijn... omdat je ook niet bedroefd wordt... zoals de anderen die geen hoop hebben. Als je denkt dat dat het eindstation is... of de dood het eindstation is... Nou, dat is heel verdrietig... maar dan wil ik niet dat je zo... in die staat blijft, eigenlijk, zegt hij. Dat is 1 Thessalonica 4. Want, zegt hij, als wij geloven dat Yeshua gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Nou, dat is dan zo'n gigantische hoop, want als natuurlijk er natuurlijk zoveel getuigen zijn die hebben gezien dat Yeshua opgewekt is, en dat hij dus kan praten met hen, hij eet met hen, hij drinkt met hen, hij, dus hij kan eigenlijk alles doen wat hij wil, alleen hij gaat gewoon door de deuren heen, zonder dat hij hem open doet. en hij staat ineens in het midden, dus dat dat opgewekte lichaam, dat nieuwe, vernieuwde lichaam wat hij gekregen heeft, is niet meer onderworpen aan de aardse wetten. Die gelden niet meer voor hem. Maar de belofte is dat we dus op dezelfde wijze terugkomen met hem. En dat is natuurlijk geweldig. Wat dit wil zeggen, want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, die ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Dus wij kunnen niet voorkruipen, wat heel vaak gezegd wordt hè, van me sluisteren, hier zegt hij heel duidelijk van me wij zullen niet voorkruipen. Nee, eerst de ontslapenen die zullen dus bij Yeshua komen en dan zullen wij pas aan de beurt zijn. Want de Heer zelf zal met een groep, met de stem van een aardsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. Ja, daar kijken we naar uit. We kijken uit naar de komst van Yeshua en ik zeg het regelmatig, het zou wel geweldig zijn. Hè? Er staat eigenlijk shofar. Dat je dus zelf met je shofar daar mee mag blazen, zeg maar. Hè, dat als hij terugkomt. Maar ik denk dat hij eerst naar zijn eigen volk gaat. En dat iedereen van de heidenen even aan de kant gehouden wordt. Want hij wil ze eigenlijk eerst bekendmaken aan zijn eigen volk. En daarna past aan de rest. En de doden die in Yeshua zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn. En hier staat dan duidelijk hoe het zal zijn. Samen met hem opgenomen worden in de wolken. naar een ontmoeting met Yeshua in de lucht. En zo zullen we altijd bij Yeshua zijn. Er staat niet dat we naar de hemel gaan. Dat staat hier niet. Er staat alleen dat we dus. onze dampkring die wij kennen, zeg maar. Dus het is niet dat je dus opgetrokken wordt boven de dampkring. maar gewoon in de dampkring die aards is. We zullen altijd bij hem zijn. En dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Van hij zal gaan regeren in Jeruzalem. en we zullen het Messiaanse Rijk krijgen. Zo dan zegt Paulus, troost elkaar met deze woorden. Dus die woorden heeft hij niet zomaar uitgesproken. Hij heeft die woorden uitgesproken opdat we elkaar ermee zullen vertroosten. En elkaar ook erdoor zullen opwekken. Dus luister joh, het is niet het einde. Als iemand overleden is, dat is pijnlijk. Dat kan heel veel verdriet opleveren. Maar het kan ook een hoop geven. Van ja, maar luister, we leren ze nu te slapen. Ze leren gewoon te slapen. Ze zullen ons niet voor zijn. Nee, op het moment dat wij opgewekt worden... Ik hoop het mee te maken, dat is echt in mijn leven nog dat hij terugkomt. Maar ik weet dan op dat moment dat ze iets eerder zullen zijn als ons, maar niet dat ze al dus, ik weet niet hoe lang, in de hemel bij hem zijn geweest. Dat is een fabel, Ik word niet ondersteund door het woord in de Bijbel. Hier staat heel duidelijk, van moest luisteren, op het allerlaatst zal het net voordien zullen ze opgewekt worden en dan met z'n allen zullen we hem dus zien. Amen. Ik hoop dat je daar dus een beetje mee gekomen bent. Samenvatting. Wij stoppen met zondigen als we tot geloof komen. Dat is wat Paulus zegt. Nou, dat is een hele boude uitspraak natuurlijk. Door de dood van Yeshua worden we opgewekt in een nieuw leven. Zijn we dan volmaakt geworden, joh? Dat verwijt krijg je vaak. Ga je nu zeggen dat je volmaakt bent? Jij, jij doet helemaal geen zonde meer zeker. Nee, dat zeg ik niet. Maar de begreep is veranderd. En dat is een wezenlijk verschil in met moest luisteren. Het maakt niet uit wat we doen, maar we hebben toch genade. Nee, zo werkt het niet. Het is ook een wezenlijk verschil van dat je zegt van nee, ik ben nog steeds een zondaar. Je mag dat niet zeggen zelfs. Jacobus zegt van als jij nog steeds een zondaar bent, dan ben je gewoon niet tot geloof gekomen. Zo simpel is het gewoon. Oh. Dus wij zijn geen zondaars meer. Nee, wij zijn volgelingen van Yeshua. Wij zijn opgewekt in een nieuw leven en wij doen wat hij voorgeleefd heeft. Wij zijn, eigenlijk zijn we een soort afgezanten van Yeshua. Als je ons gezien hebt, heb je Yeshua gezien en heb je Yeshua gezien de vader gezien dat is de lijn en zo wordt het te zijn als wij zondigen dan beleiden we dat en we vragen vergeving. en wij proberen dat tot het minimum te beperken want het mag niet zo zijn dat wij constant zijn, maar dus aan die poort staan te kloppen van ons uit hebben vergeving nodig nee dat is niet het beeld van iemand die tot geluk gekomen is dat is gewoon een zeldzaamheid dat je daar moet aankloppen hij heeft genoeg te doen we komen na de ontslapende aan de beurt. Dat staat er heel duidelijk. Niet in de hemel, maar we krijgen een ontmoeting in de lucht. Dus we kunnen nog vliegen ook. Geweldig. Daarna zal het Messiaanse Rijk aanbreken. Halleluja. Amen. Dan gaan we zingen Ram Venetia HaMassiah. En dat is natuurlijk een loflied op Yeshua. Ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen.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 Ik wil zijn de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat ik de dienst besluiten met een dankgebed. Amen.